Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die een zeldzame vorm van kanker hebben, moeten soms lang wachten op een goede behandeling. Bij 1 op de 3 patiënten wordt een foute diagnose gesteld, bijvoorbeeld omdat de huisarts de klachten niet herkent. Mensen met een hersentumor worden bijvoorbeeld naar huis gestuurd omdat de dokter denkt dat ze stressklachten hebben. De overlevingskans bij zeldzame vormen van kanker ligt 15% lager dan bij soorten die vaker voorkomen. Doe de komende tijd extra voorzichtig als je een wandelingetje door de natuur maakt. Het broedseizoen is begonnen, dus boswachter Daan hoopt dat mensen niet op eigen houtje gaan rondbanjeren. Ik zou willen zeggen tegen, tegen het publiek in onze terreinen, hou je echt aan die regels. Hou je gewoon aan die, die wegen en die paden en dan komt het goed. En ook een extra oproep aan hondenbezitters, houd je dier de komende tijd alsjeblieft aan de lijn. Een duur tripje voor drie jongens uit Maastricht. Ze moeten per persoon 250 euro aftikken omdat ze zonder geldige reden de grens over zijn gestoken. De politie in België wil niet zeggen wat ze kwamen doen, maar het was dus geen noodzakelijke verplaatsing. En ook schrijfkramp voor de politie in Schotland dit weekend van alle bekeuringen. Voetbalclub Rangers werd na negen jaar weer eens kampioen. In thuisstad Glasgow gingen duizenden mensen de straat op om het te vieren. schotten zijn woest, ook de premier. Ze zegt op Twitter dat ze het oneerlijk vindt... dat een kleine groep alles verpest voor de rest van de bevolking. Het weer, het is bewolkt. Alleen in het noordoosten en zuiden wat zon. Later komt er steeds meer regen. Er staat niet veel wind. En het wordt een graadje of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10-ring de Amsterdam... tussen af het en de Zeeburg... De 0, 3 3 kilometer met een kwartier tot 20 minuten vertraging.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 Rita Franklin met Save Me. Dat was een verzoeknummer van de, de wethouder Bluis, heb ik begrepen. Gaan wij ook praten met de wethouder Bluis. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Zonneveld. Goedemiddag. Alles nog gezond in de Hanemerstraat? Ja, alles, alles is gezond. Ja, ja, ja, ja klopt. Ja, wij gaan praten over het herstelfonds Corona. Uh, daar is een, een heel boekwerk over geschreven met getallen... en, uh, en waar en, en hoe dat naartoe moet... Um, daarna heeft u suggesties gevraagd aan ondernemers, aan bewoners en aan uh, uh, raadsleden. En uh, uit de burgerbevolking komen zo'n twintigtal uh, suggesties. Ik heb die allemaal uh, eens een keer doorgekeken, maar uh, zijn er echt bruikbare dingen bij voor u? Uh, nou, heel heleboel bruikbare dingen, denk ik. Uh, het zijn ook dingen die we, die we met elkaar al hadden bedacht. Het gaat over over hoe, hoe, hoe, hoe ga je met de jongeren, met de jongeren bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe ga je die extra ondersteunen in, in deze moeilijke tijd? Nou, daar zijn de, de, rond de bewegen en, en, en rond ondersteuning uh, leuke dingen gaan doen. Naar voren gekomen uh, uh, ook dingen over van, uh, veiligheid op straat en hoe daarmee om te gaan. Dus tijdens drukke dagen en, en andere dingen. Nou, dat zijn andere suggesties die we mee hebben genomen mm -hmm. en die we ...ook zelf al voor een deel hadden ingevuld... ...maar juist doordat uh, de bewoners uh, of de instellingen daar extra aandacht voor vragen... ...ons alleen maar aangeven, hey, de het gaat we hebben toch de goede dingen neergezet alvast... ...en, en deze aanvullingen erop uh, gaat helpen. En het gaat natuurlijk nu vooral om, als je het geld wil uitgeven... ...dat je het ook uitgeeft en dat het ook op de goede plek terechtkomt... ...en ook echt effect heeft natuurlijk voor de burgers en voor de ondernemers. Die, uh, die burgers die doen een aantal suggesties en dan uh, lees ik toch heel veel. De gemeente ondersteunt uh, de gemeente uh, uh, genomen maatregelen bij de evaluatie. Het uh, herstelplan, uh, het voorstel is opgenomen in. Uh, gaat de gemeente het voortouw nemen in, in, in bijvoorbeeld het organiseren van een openlucht zomeravondvoorstelling, in, uh, in een ruimte creëren voor streetrunning? Dat zijn allemaal dingen die, uh, die aangedragen worden door de burgers. Ja. Ja, maar dat, daar ga, dat, wij, wij stellen geld ter beschikking. Maar eh, ik, ik, ik zou het zelf ook wel willen organiseren, bij wijze van spreken. Maar daar, daar, daar nemen we natuurlijk de organisaties eh, in mee die, die we daarvoor eh, hebben. Dat, bijvoorbeeld het de ondernemers i, i, bijvoorbeeld in het centrum die willen dingen gaan doen. Met, mm -hmm. hè, daar komen suggesties voor. Nou, dan staat er in de plannen van er, er komt, komt, komt geld ter beschikking. Extra geld om uh, evenementen te organiseren dan is het natuurlijk wel uiteindelijk aan de, degenen die wat willen organiseren... dat die zich dan uiteindelijk gaan melden. Nou, daar zijn hele goede overleggen al over. En het is voor ons nu dus nu vooral zaak om het geld ter beschikking te stellen... en, en, en in feite het daarna in gang zetten. En daar, daar, ik ga vanuit dat vooral de maatschappelijke organisaties en de ondernemers... Uh, het, het gaan oppakken uiteindelijk, want die moeten het gaan doen. Ik, ik, de, en de ambtenaren moeten alleen maar faciliteren, zorgen dat het geld er is... en soms dat er vergunningen zijn of dat er bepaalde organisaties nog extra worden aangeschreven. Maar er komt gelukkig veel signalen vanuit die, die, de gemeenschap. Hè? Bijvoorbeeld Pluspunt heeft gereageerd, Zorgenbalans, maar Hart heeft gereageerd. Nou, dat zijn partijen die, die, die, die voor ons allerlei zaken organiseren en doen. Dus wat dat betreft denk ik dat het een mooie samenwerking moet worden... En waar vooral uh, ja, wij, wij faciliteren als overheid door middelen ter beschikking te stellen, maar ook gewoon uh, zorgen dat de vergunningen er dan zijn, of regelen dat er extra uh, dranghekken zijn. En, en, dus wij pakken ook onze taak daarin op. Ja, dat, uh, wat ik eruit distilleer, is dat uh, mensen die de, de, de die twee dingen die ik net opnoemde, ruimte creëren voor, organiseren een groot evenement, die moeten dat zelf gaan doen. En die zullen dan ondersteund worden door, uh, door de gemeente Zandvoort. Ja, die worden ondersteund. En, en, en wij, hebben, wij hebben natuurlijk vooral de middelen nu, nu, nu ter beschikking gesteld. Mm -hmm. En die moet je we ook wel ter beschikking stellen. En uh, de, dus als dat de extra evenementen, de, de, de, de voor de F, voor de F1 wordt er extra geld ter beschikking gesteld om de evenementen te organiseren. Want uiteindelijk, als men een evenement wil organiseren, dan begint het toch aan, god, we willen een evenement organiseren. Uh, ...ja, dat, het kost altijd uh, geld, er is altijd geld bij nodig... Mm -hmm. ...en dat moet er wel zijn... ...en anders begint men al niet aan te organiseren. En, en wat, men, wat men nu kan zien... ...dat de gemeente, de, vooral de gemeente... ...daar extra in ondersteunt... ...dus dat je als je ook meldt bij de gemeente... ...ja, er is geld voor subsidie... ...en dan gaan de mensen wel aan de gang. En zeker ja. nu de ondernemers bijvoorbeeld... ...ja, natuurlijk zelf uh, maanden stil hebben gestaan in het dorp... ...en, en dus niet, niet zeggen van... ...goh, ik, uh, ik ga een evenement organiseren... Eh, die hebben het op dit moment niet. Dus nee. zij moeten vooral aan, aan dat deel werken. En, en dat is ons, uh, ja, toch onze stimulans uh, uh, om te zorgen dat zij zeggen... oké, okay, ik ga een evenement organiseren. Ik meld me aan bij de gemeente. Ik vraag een subsidie aan voor, ik noem het, 5000 euro. En ik ga dat, dat, dat, dat feest of dat, dat organiseren. Nou, ik denk dat dat... Uh, nu een mooie wisselwerking is. Dus we hebben elkaar daarbij nodig. Dus... Ja, worden die, uh, die, die aanvragen worden getoetst en gedaan. Hè? En je mag natuurlijk niet zomaar geld er weggeven. Maar er komt daar een soort souplesse in... bij het aanvragen van uh, subsidie? Nou ja, nou, dat, nou, dat, dat, dat, dat, daar moet souplesse in komen. En volgens mij ook... Uh, in de maatregelen en de uitleg bij de maatregelen... wordt die souplesse volgens mij al redelijk aangegeven. Dat het uh, vrij, uh, vrij ruim omkaard is. Uh, hè? Stimuleringssubsidie... Uh, uh, promotie voor de lokale ondernemers, dingen organiseren, evenementen, subsidie. Nou, dat is gewoon om evenementen te organiseren. Dus als je een evenement hebt. Nou, dan vallen, die evenementen vallen natuurlijk mm -hmm. onder die subsidieregeling. Dus ik ga ervan uit dat we daar, daar soepel mee omgaan. En het, het is juist ook de bedoeling dat we deze, na deze moeilijke tijd uh, weer even een, een slag maken naar, naar het normaal toe. En, en ze daarbij de gelegenheid geven om dat, die slag ook te kunnen maken. Want een heleboel ondernemers kunnen bijvoorbeeld nu die slag niet maken. En dat geldt ook voor burgers die, die uh, dingen moeten organiseren, willen regelen en, en, en samen dingen mm -hmm. willen doen. Hè, sportverenigingen die even wat extra ondersteund moeten worden. Ja, daar, uh, uh, daar is ook een, een subsidieaanvraag, uh, uh, of tenminste een voorstel gedaan. Een uh, subsidie op het lidmaatschap van Zand voor de sportverenigingen. En dan... Uh, uh... Ja, dus in het antwoord staat dat dat niet op de persoon kan, maar wel op de clubs. Ja, Is daar ja, al een ja, idee ja, over? Nou ja, dat, dat, als clubs gaan zich, kunnen zich gaan melden dan. Uh, voor, uh, ...van, voor God, wij, wij, wij, wij missen inkomsten en daardoor kunnen we een aantal activiteiten. kunnen onze begroting bijvoorbeeld niet sluiten krijgen. Kunnen wij extra ondersteund worden? Nou, dan, dan kunnen wij daar uh, een, een, een bedrag geven tot nu toe hebben zich, want we hebben wel een onderzoek daarna gedaan, mm -hmm. tot nu toe gaat dat uh, in Zandvoort, uh, vallen er geen, uh, geen klappen daarin en, en, en weten de verenigingen zich uh, redelijk uh, in, in stand houden. Maar als, als, als er zich wel een aantal zich wel gaan melden. en ze komen bijvoorbeeld daardoor financiële in moeilijkheden. in een, een standaard-exploitatie. ze kunnen de trainer niet meer betalen. of, of, of weet ik veel wat, nou hmm. dan kunnen wij daar in springen. Nou, je kan je uh, bijvoorbeeld voor de grotere clubs wel, uh, wel voorstellen: hè? De, de tennisclub, uh, de, de, de mensen van de, de core for vooral. De voetbalclub, dat die uh, grotendeels hun kantinewinsten niet meer, uh, ja, niet meer ja. kunnen maken. En ja, daaruit ja. vloeit dat je een trainer niet meer kan betalen. Ja, ja, ja. maar er worden natuurlijk ook minder trainingen gegeven. Dus, dus ja. het, het, het, aan de andere kant gebeuren er allerlei dingen. En, en dat moet je gewoon, dan moet je daar gewoon naar kijken. En we, we, bijvoorbeeld de sportraad zullen we daar bijvoorbeeld ook uh, bij betrekken. van uh -huh. goh, Hoe kijken jullie daarnaar? Maar er is een, er is een onderzoek uh, er is geweest uh, naar en het tot nu toe valt het reuze mee wat er, wat er aan de hand is binnen onze sportverenigingen... dat, uh, dat ze in, in de problemen zijn. Dus ik hoop dat dat uh, blijft. En anders hebben we daar inderdaad ook extra middelen voor ter beschikking... om hun ook extra te gaan ondersteunen. Ja, uh, er zijn ook een aantal politieke partijen die uh, dingen ingeschoten hebben. En uh, wat opvalt is dat Koninklijke Horeca Nederland ook uh, redelijk aan het inschieten is... En ik haal er even eentje uit. Het opzetten van een cadeaukaart-systeem voor Zandvoort. Goed initiatief, zegt de gemeente. Gaat u daarmee verder? Ja. Ja, nou ja, dat, dat afhankelijk. Kijk, dat is dus uh, hoe je... We, we, dat, dat, dat moeten zijn. dus wel verder zelf gaan invullen. Hè? Dat gaat niet de gemeente invullen. Maar daar, we hebben dus middelen voor de... Eh, bijvoorbeeld promotie voor lokale ondernemers. Daar hebben we 50.000 euro voor uh, bijvoorbeeld mm -hmm. voor twee jaar. Nou, Daar, daar zou je bijvoorbeeld uh, zo'n zo activiteit van kunnen gaan doen. Ja, en, en uh, dus het kan ook vanuit de coronestimuleringssubsidie st die er is. Dus, maar zij zullen zelf ook wel met die initiatieven moeten komen, want uiteindelijk ga gaat de gemeente uh, niet dat soort dingen doen. Dus, en er is uh, goed overleg met, uh, met, met, met de ondernemersvereniging ook in zomer, die hebben ook heel veel input gegeven. Dus, mm -hmm. dus nu het er ligt, nu de, de, de middelen ter beschikking zijn, moeten we natuurlijk tot een uitwerking komen. En dat is eigenlijk nog belangrijker, de gemeenteraad schaat. Een aantal middelen ter beschikking stellen. En vervolgens gaan we daar, inderdaad, moeten we daar mee, mee aan de gang. En uh, nou, ik denk dat, dat dat soort dingen best, uh, best ook uh, de samenwerking met elkaar uh, versterkt. Uh, de, de, nou, en en, en zo'n systeem kan best prima werken. Mm -hmm. ja. uh, de strandpachters die uh, willen de huur uh, kwijtgescholden hebben, kan dat? Uh, dat is al geregeld. Hè? In, in deel 1 van de, de, de van het herstelplan, dat is al vastgesteld, is gewoon weer uh, gezegd van dat we uh, voor een, een X-bedrag, uh, dat doen, niet het hele bedrag. Uh, daar hebben we, hebben de afspraken over gemaakt. En dat hebben we eigenlijk nu ook alweer min of meer toegezegd, net zoals ze dicht zijn, dat ze reductie krijgen, volgens mij 50% op, op, op, op een pachtprijs. En zo hebben we ook al de precario voor ter, alle terrassen in het centrum voor het hele jaar kwijtgescholden. Dat, dat is al geregeld. Ja, ja. Dus dat, um, dat, dat, dat zijn dingen die al geregeld zijn. GroenLinks wil ook een heel groot uh, festival organiseren. Moeten ze dat ook zelf doen? Ja, als GroenLinks dat zelf wil doen, natuurlijk kunnen ze dat, uh, mogen dat zelf uh, regelen. Maar groen, dus ze stellen voor van, goh, als het nou afgelopen is, doen we doe een soort van ja. uh, gezellig feest. Nou ja... Kijk, ik vind het een heel leuk idee als het, als het echt afgelopen is dat je met elkaar wat, wat leuks gaat doen. Maar dat doe je dan samen met, met ondernemers Zandvoort en dan, dan, dan, dan, dan hebben we er allemaal wat aan en er is een feest. En wij geven een bepaalde subsidie er misschien aan en er wordt iets leuks georganiseerd, een festival voor zandvoorters of iets dergelijks. En dan heb, heb je ook meteen weer reuring in het dorp bijvoorbeeld en, en dat soort dingen. Nou dat. Dat soort initiatieven moet wel verder invulling aangegeven worden. Dus op zich vind ik dat wel leuke ideeën. Dus als NS GroenLinks daar het, het, het voortouw nog weer in wil nemen... en is met ondernemers gaan praten, hoe zou je dat willen doen? Nou, dan hebben ze denk ik een, een, een leuke item erbij gedaan. Maar op zich zijn dat soort ideeën prima om dat, dat te doen. We, we geven ook geld voor, extra willen we gaan geven... om in wijken wat extra dingen te gaan ondernemen. Dat, dat, dat, dat we gewoon even weer in het normale komen met elkaar. En daar extra, gewoon extra op inzetten met elkaar. En dat doen ze ook bij Zorgbalans, hè, bij de zandstroom. Mm -hmm. Die wel extra dingen gaan doen. De bibliotheek, pluspunt, maar ja, dan, dan praat u meer over, uh, over maatschappijen die, uh, uh, die weten hoe de vork in de steel zit. En uh, ja. de, de, ook de suggestie van uh, geld beschikbaar maken om in de wijk iets te organiseren. Dat zijn natuurlijk privé... Uh, initiatieven geweest. Gaat u die ja. mensen op het spoor zetten van... joh, dat kan je zo doen? Ja, wij, wij, wij zullen wel met een aantal uitwerkingen... nog moeten komen... Om, om dingen ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Dus daar, daar moeten wij echt, echt in faciliteren. En denken, hey God, hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? Uh, ga, ga, gaan we kijken? Uh, maar vaak gebruiken wij toch organisaties voor. Hè? Pluspunt zit in Nieuw-Noord bijvoorbeeld. Nou, dan zeg je van... tegen Pluspunt bijvoorbeeld... met z'n jongere werkers gaan het extra voor de jongeren in, in de wijk doen. Nou, en dan komt er misschien wel een, een, een, een sportfeest. Maar we, we kunnen natuurlijk ook in gesprek gaan... met de sportverenigingen om rond sport... en dat staat er ook voor. Dat staat er ook in. Met sport een aantal dingen extra te doen. En dat kan je dan zeggen van... nou, la, laten we dat dan meteen in de wijk, wijk doen. En laten we dan daar meteen aansluiten... dat iets anders leuk voor doen. En dan geven we ook een x-bedrag even extra voor... om misschien een afsluitend barbecuetje te regelen. Met, ik, ik geef maar even maar wat voorbeelden. Ja, ja. Nou. Ja, en dat, dat, dat, dat moeten we stimuleren. Dus ik, ik, uh, ik ga mijn best ook doen. Ik ga er natuurlijk ook... Uh, het zit een beetje in mijn portefeuille. Maar we doen het met alle wethouders. Dus alle wethouders zullen op hun beleidsterrein... Moeten, elke keer moeten denken... Hey, we, hebben die, dat, we hebben nu die middelen ter beschikking gesteld. Hoe gaan we dat nou laten uitrollen? En, en, en, en hoe krijgt het ook echt zijn effect? Want het moet je... natuurlijk wel een effect hebben. Ja, natuurlijk. Het, uh... het, uh, het is aan de ene kant... Hoe komen we beter uit de crisis... Uh, een aantal, tot nu toe hebben we het natuurlijk ook vooral gebruikt om financiële gaten bij burgers, ondernemers en organisaties ook op te vullen. Onze eigen inkomsten die tegenvallen, die een niet sluitende begroting geven. Maar we willen ook extra investeren in Zandvoort. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Vandaar dat er ook wel een aantal dingen op Ja, zoals het, uh, het aanleggen van een uh, punttrek, uh, het extra, extra inzetten op uh, bewegen voor jongeren, ook voor, vanwege vanuit gezondheid. Nou, dat geven we, dat gebruiken we, ja, nu toch deze middelen voor of dat soort dingen extra, ja, extra. Ja, dat te stimuleren. Te stimuleren. Dat ook. Ja, dat vinden wij uh, heel belangrijk. En dat, dat nou, dat is ook een beetje aan de gemeenteraad, want dat komt natuurlijk in de gemeenteraad. Ja, ik ben benieuwd of alles geaccepteerd wordt. Uh, dus nou, dat... daar wordt natuurlijk ook verschillend over gedacht. En er zullen ook mensen zeggen: dit is niet corona gerelateerd, 100%. Nee, dat klopt. Nou, dus. Maar het gaat uiteindelijk om, we, we hebben middelen ter beschikking gesteld. Ja. En we willen investeren ook in de toekomst van Zandvoort. Nou, dus wij zeggen, zegt van laten we dat dan ook doen. Uit, uh, uit uw laatste paar zinnen maak ik een beetje op dat de, de, de, de voorstellen die gekomen zijn... en die u gaat filteren met uw collega's uh, als een stuk naar de raad gaat. En die moet daar dan nog over beslissen. Ja, ja. komende woensdag komt het in, in, in, in de commissie wordt het, uh, wordt, het allemaal, uh, wordt het allemaal besproken. En dan gaat het naar de raad. En dan zegt de raad uh, bijvoorbeeld dit is akkoord. Of ze amenderen het geef aan, mm -hmm. die, dit vinden wij daar niet onder vallen. Uh, en dan uiteindelijk uh, wordt het verteld. ...verder doorvertaald naar, naar uitgaven en dat wordt verantwoord in de, in, in, in de, in de beleidscyclus. Dus, okay. dus de, deze middelen worden verder uitgewerkt en dan wordt er bij de voorjaarsnood... De, ...de definitieve bedragen ter beschikking gesteld voor waar dat al, al kan. Oké, okay, um, ik krijg het een papiertje onder de ogen van onze gewaardeerde collega Kort Draai... die heeft zelf ook nog een paar voorstellen voor u. Ja? ja, nou ik had bijvoorbeeld het uh, volgende bedacht. Uh, de horeca die is natuurlijk zwaar getroffen. En in de zomermaanden heb je uh, toch wel dat alles vol staat met, met auto's. Zou het een idee zijn dat uh, restaurants gratis uitrijkaarten krijgen voor de LDC-parkeergarage? Is dat, is dat zo'n idee wat dan bijvoorbeeld daarvoor in aanmerking ja, zou komen? Nou ja, ja daar, ik denk daarover gratis uitrijkaarten... als. Kijk, het gaat erom dat, dat uh, de ondernemers uh, door die crisis zijn komen. Dus wij moeten zorgen dat zandvoort bereikbaar is. En, en, en, en dat, dat, dat mensen graag ko komen. Dus dan moeten we vooral zorgen... als er nog corona gerelateerde maatregelen genomen moeten worden... dat wij zorgen dat die maatregelen zo goed mogelijk genomen worden. Dat die toeristen ook komen. En... en, en, en dat dan een gratis kaartje daarbij gaat helpen. Daar heb ik zo mee twijfels over. En dan heb ik liever dat we de middelen steken... in dat die toeristen inderdaad weer naar Zandvoort komen, ja. En dat daar echt op wordt ingezet. En parkeren, en goedkoper parkeren... is, is nou niet echt dan, zeg ik, de stimulans... Ja. en het coronafonds voor bedoeld. Maar op zich... Ja, het, het, het parkeren is, is natuurlijk een, uh, best wel een inkomst voor Zandvoort. Dus je zou je kunnen voorstellen... dat er misschien restauranten een aantal kaartjes kunnen kopen... tegen gereduceerd gere tarief. Dan uh, snijdt het mes aan twee kanten, denk ik. Um, ja, ja. Meneer Bruijs, ja. mag ik u weer hartelijk bedanken voor uh, het uh, uitduiden van deze voorstellen. We zijn uh, zeer benieuwd hoe dit allemaal gaat uitwerken. En mag ik u alvast feliciteren met die verjaardag? Ja, dank u wel. Ja, ik ben morgen hier. Ja, daarom. ja, ja, ja bedankt. Nogmaals dank en uh, gauw tot ziens. Tot ziens, bedankt. And I'm so happy you came here. You went from every man to every man's savior. From the Arctic to Everest, we're all looking for change, More doors will start to open. This cycle has now been broken. Let's go. toepasselijk liedje uitgezocht door Cor Elisa Doolittle met Mr. Madison. Nou, daar gaan we ook mee praten. Meneer Smulders van de Zandvoors Apotheek, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Alles nog gezond in, uh, in de apotheek? Gelukkig wel. We hebben wel uh, met kerst hadden we een paar corona gevallen, maar daar viel kerst tussen en de week voor kerst hadden de assistenten niet gewerkt, dus we hebben een beetje geluk gehad. Bent u met het hele team dan, uh, bent u gesloten gebleven die tijd? Of, of hoe nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het was met kerst, dan waren we dus drie dagen dicht. En de drie dagen ervoor waren ze niet in de apotheek geweest, die dames. En maandag na kerst waren ze ziek. Dus, dus toen zijn ze ook niet in de apotheek geweest. Dus we hebben toen ontzettend veel geluk gehad. Anders hadden ze uh, een probleem gehad. Ja, dan staan de mensen voor een dichte Dat als klein. Dat wil je natuurlijk ook ja. niet hebben. En nu staan hey, mensen hey. Uh, buiten de deur. Ja. Is het is een stevige verandering in, uh, in uw werkwijze? Want er mag natuurlijk maar één of twee mensen naar binnen. Nou, er mogen drie mensen drie? binnen zijn. Dus we proberen toch... Uh... Ja, eh, zo, zo, zo veel mogelijk en zo snel mogelijk te werken. Maar ja, soms, soms lukt het niet. En dan moeten mensen inderdaad even buiten wachten. Anders dan, dan kun je binnen geen anderhalve meter meer, meer garanderen. En er komen natuurlijk toch wel wat kwetsbare mensen bij ons ook in de apotheek. Dus we willen dat toch netjes doen. En als het te druk is, ja, dan proberen ze inderdaad met drie mensen aan de balie te helpen... zodat die doorstroming zo, zo groot mogelijk is. En sinds kort hebben we dan zo'n uh, zo nachtkluis, zo'n afhaalautomaat... aan de zijkant van de apotheek, aan de kant van de Louis-Davidstraat. Zodat mensen dus niet meer uh, de apotheek in hoeven. En ook s ochtends en s avonds en uh, in het weekend hun medicatie kunnen ophalen. Als je de, daar gebruik van wil maken, was zo'n nachtkluis... Uh, ja. Hoe werkt dat dan? Want iemand moet het erin doen... En ja. iemand moet het eruit halen. Ja, nou ja, kijk, wij doen het erin en de patiënt die gaat het eruit halen. Uh, je moet wel even aangeven uh, in de apotheek van God, ik wil gebruik maken van die, van die nachtkluis. Uh, en dan, uh, dan labelen we die patiënt als het ware bij ons in het systeem. En als die patiënt dan een recept heeft, dan uh, weten we, hé hey, die meneer of mevrouw die wil. We uh, willen het even in die nachtkluis hebben. En uh, dan zetten ze het in de nachtkluis. En dan krijgt die meneer of mevrouw een sms'je met een code. Van uw medicatie staat klaar. En die heeft dan 72 uur de tijd om het eruit te halen. Um, dan is, er, is, is, is dat één gedeelte zo'n kluis? Of zitten er meerdere hokjes in dan? Nee, er zitten er uh, meerdere hokjes oh, okay. in. We hebben 87 uh, hokjes. Het is zeg maar een... Een, een soort een automatiek... Met een automaat met, met, met hokjes. Nou ja, en, en die kan dan draaien. En Aha. dan komt hij precies voor het goede deurtje. En dan gaat het deurtje gaat knipperen. Kun je hem open doen. <laughs> en kun je je medicatie eruit halen. Ja, het is een soort wacht Ja, ik wou net zeggen. Echt een automatiek. Alleen geen kroketten deze keer. Nee. Nee, nou oké. Okay. Nee. Uh, is, het is wel een, uh, een, een, een mooi ding. Om uh, mensen gewoon op alle tijden te kunnen bedienen. Ja, ja. En, en de, ik heb wel. Uh, een van de eerste machines in Nederland, minstens van dit soort. Dit is een mm -hmm. relatief hele kleine machine. Er staan al veel meer van dit soort. Uh, afvalautomaten bij apotheken. Ik schat er al een paar honderd. Dus uh, Zandvoort is nu ook opgeschoten in de vaart en volkeren hiermee. <laughs> uh, maar dit is wel een van de, de, de, de nieuwste modellen. die een relatief klein oppervlak heeft. waardoor je toch uh, heel veel pakjes uh, erin kunt doen. Ja, Het is ook uh, het, het is goed beveiligd natuurlijk, want iedereen heeft zijn eigen code. Ja, iedereen heeft zijn eigen code, zes cijfers. Dus de kans dat je, uh, ja, dat je eruit kan halen... Maar... Ik, ik, heb het nog, ik heb het nog niet eerder gehoord uh, in Nederland, laat ik het zo stellen. Ja, of per ongeluk? Ja, de, ja de, dan moet je... De, de kans dat je met zes cijfers, dat is een miljoen codes... <laughs> uh, die kans is heel erg klein. Ja, alles nee. is mogelijk. Ik bedoel, dat is waar. Ja. De kans is ook dat er een vliegtuig neerstort... Dat is zo, dat kan ook gebeuren. Op, op, op Zandvoort kan ook, maar ook die kans is heel erg klein. Nee, dat is ook zo. Uh, in deze periode, hè, we zijn nu uh, ruim een jaar in, het, uh, in de coronawereld. Uh, merkt u uh, verandering in klanditie, in, uh, in, in, in medicijnengebruik? Uh, nee. nee, nee, nee. Het is wel zo dat we meer bezorgen. Uh, zeker bij, bij ouderen. Uh, maar voor de rest zie ik ook dat er, in, zeker in het begin... Hè, dus in, in de eerste lockdown vorig jaar... zag ik uh, veel minder uh, antibiotica uh, richting uh, kinderen gaan. Want die kinderen die gaan niet, uh, naar school niet naar de speelzaal... worden dus ook niet ziek. En dus hebben ze ook minder antibiotica nodig. Dat is niet alleen bij mij geweest in Zandvoort... maar dat is een hele landelijk, uh, landelijke trend geweest. Um, in die tweede lockdown uh, zag je dat effect ook maar toch weer minder... Um, maar voor de rest, uh, ja, de, de mensen blijven ziek. Alleen ik zie mm. dus dit jaar uh, geen griepgevallen. Is dat is, de dat, op... corona, is, is, de is corona... dat is dat eigenlijk opvallend van die griep? Nou ja, kijk, de, de, dat wisten we eigenlijk al uh, van de zomer. Dat zag je in, in Australië ook. He, Australië in onze zomer is in de Australië... winter dus. Australië loopt altijd een half jaar voor of een half jaar achter. Het is dus maar hoe je nu mm. kijkt met, met de griep. Uh, en daar zag je dus ook uh, veel minder griepgevallen dan normaal. Uh, iedereen die houdt anderhalve meter uh, of probeert dat te houden. Uh, dus je besmet elkaar ook minder. En je ziet dus eigenlijk ook dus dat de, de corona de griep eigenlijk heeft verdrongen. Nou, dat is wel een opmerkelijke constatering natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk ook logisch, uh, want uh, als je gewoon minder contacten hebt, ja. dan uh, krijg je ook minder snel besmettingen. Mm -hmm. En dat, wat, dat proberen we do te doen met behulp van uh, om, die, om die corona eronder te, onder te krijgen. Maar uh, een, een bijkomend voordeel. Als je dat zo mag noemen, is dat je dus ook gewoon minder snel dat griepvirus overdraagt. En griepvirus, dat draag je over door gewoon door, door, door, door, door hoesten ook. He, dat is een aerosol die je die, die, als je uitademt of hoest. dan, dan krijg je die deeltjes en, en ja, kun je elkaar gewoon aanhoesten. <lacht> ja. Uh, ja, en als je, als je dus niet met twintig met, met man uh, een, een verjaardag viert. Uh, dan wel staat de hoss in de kroeg... Uh, dan is de kans dat je uh, een griepvirus oploopt natuurlijk veel minder. Allee. Alleen, uh, er zijn andere virussen, uh, het COVID-virus... Ja, en dat, dat, dat circuleert nog veel meer dan, uh, dan een griepvirus. Ja, nou ja dat is het, uh, ja, het een van het ander. En of het nou een voordeel te noemen is, dat, uh, daar kan je over uh, denken. Uh, ik weet voorlopig weer helemaal genoeg over nachtkluizen en, uh, en, uh, en medicijnen. Uh, bent u maandag vrij? Uh, maandag maandag uh, zijn we gewoon weer aan het werk, om acht uur. U, ver, u vergeet toch niet uw poot op te halen maandag, hè? Daar heb ik al iemand anders voor gestart, want <laughs> ik, uh, <laughs> ik, ik, ik vergeet dat altijd. <laughs> ik weet dat u al heel lang lid bent van de aardappelvereniging. Ja, dat klopt ja. Al uh, kijk mijn oudste zoon is nu 25, dus ik denk dat ik bijna 25 jaar lid ben. Want <laughs> van de eerste jaren toen, toen was Stijn die ging bij mij op de fiets, op zo'n klein fietsstoeltje voor en uh, die viel toen in slaap uh, op weg naar het aardappellandje. Die heb ik toen in de rand van van het veldje tegen het hek neergelegd en toen ik anderhalf uur later weg wilde gaan, toen, uh, toen werd hij wakker. <laughs> nou, dat heb je ook geen hele pan. Uh, Nee, anderhalf jaar was je ja, denk okay. ik. Dus, uh, ja, het seizoen gaat weer beginnen. Ja, het, het seizoen gaat het het weer in. beginnen. Uh, ja. Meneer Smulders, ontzettend bedankt voor de uitleg. En uh, zeker over de nachtkluis, want het is toch niet wat iedereen weet. Maar uh, er zullen genoeg mensen denken: van, hé, hey, daar kan ik wat mee. Ja, um, een hoop patiënten zijn enthousiast. Ja. Uh, bedankt voor het gesprek en succes met de aardappelloogst. Oké, okay, dank u wel en succes nog met de uitzending. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Hey, daar heb je Johnny! <tries> Feest. Ik wou op Amstelveen, Terneus eigen Egeleen, waar ik ook verschijn, daar is het feest. Overal zie ik weer een is, dus. ik word er gewoon een chokke van. Omrijden dat is ook weer zonde, dus rij ik weer een rondje als het kan. Want ik rij rond op de ronde, op de ronde, op de ronde. Op de de grond. Ik rond op de rommel, op op grond. heb ik in een lichter op Zwart was daar een mooie meid Haar bloesje lekker strak Haar nagels in de lak Ze zei ik vind dat jij wel lekker rijdt Maar toen kwam er een rotonde Ik slingerde en zij vuur op mijn schoot Ik kreeg het warm van die blonde Al zag ze dat ik stiekem wel genoot Want ik rijd rond op hun rotonde over, onder, op onder op de grond Ik rij ons op onder, de Over, onder, op onder, de grond Op op het kan niet gek genoeg, ja, iedereen die zit m'n liedje mee. Ja, zelfs over de grens ben ik niet onbekend, daarom kom ik zo vaak in het café. Overal ligt er nu een drempel, daar ligt er weer eentje, ja, maar rempel. Als je te hard komt aangescheurd, daar wil je auto weer Rij rond op de rotonde en uh, wij gaan praten met uh, Leo Miesbeek... die uh, ook over uh, het Raadhuisplein uh, een aantal een plan heeft ingediend... wat uh, nu een beetje weg is. En over de rotonde gesproken, de uh, collegevoorkeur gaat lichtelijk uit naar de rotonde. Leo Miesbeek, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe denk goedemiddag. jij over de rotonde? Ja, uh... oh, zullen we eerst even teruggaan naar uh, de twee plannen. Er is een, uh, een rotonde plan. En er is een kruispuntplan. Uh, wat behelst het kruispuntplan? Het, het kruispuntplan dat behelst, uh, dat is vanaf dat is in 2016 geboren, 2017. Begin 2017 ingediend bij de toenmalige wethouder. Dat is een plan waarin de. de de rotonde eigenlijk het verkeerstroom om het heen gaat aan de kant van Albert Heijn en de apotheek. Mm -hmm. En aan de andere kant je eigenlijk een, een vrij plein krijgt. Maar... En dat is eigenlijk een beetje ontstaan omdat er op een gegeven moment uh, gebouwd zou gaan worden, uh, zoals die waar een Noble Tree zit. En er dus minder ruimte zou komen voor een vrij plein. Ach, dat is eigenlijk, uh, kort gezegd, uh, waar het om draait. Ja, mag ik dat uh, kortweg uh, het plan Miezebeek noemen? <lacht> dat hoeft niet. <lacht> nou ja, er is, uh, er is genoeg over gesproken en genoeg om, om, uh, om te doen geweest. En bij ja. de participatie voor het nieuwe plannetjes, zogezegd... Uh, werd het plan Miezebeek niet eens uh, besproken, sterker nog. Er mocht niet over gesproken worden. Nee, ik weet ook niet waarom. Uh, we hebben... Uitgebreid door de jaren heen overleggen zijn er geweest. Dat is begonnen met, uh, met wethouder Demmers. Daarna wethouder Tone, die heeft er niet zoveel aan gedaan. Toen kwam uiteindelijk uh, Joop Beelzen. Die was bereid het op te pakken. Er zijn uh, structureel uh, goede gesprekken geweest. Uh, ook met ambtenaren uh, zijn plannen bedacht. Uiteindelijk is er een soort plan bedacht... waarin de muziektent toch weg moest. Want dat, uh, dat was een beetje het algemeen gevoel... binnen de gemeente. Die moest, uh, die moest daar weg. Mm -hmm. uh, nou, oké. Okay. Dat, uh, dat is de dat tegenzin... Dat is door mij... Peter, Peter Tromp... Die, die, die daar ook heel veel tijd in gestoken heeft... Uh, samen met mij... Uh, is opgetrokken in, dit, uh, in deze strijd... Uh, uh, om het voor elkaar te krijgen. Uh, eigenlijk wel op een gegeven moment gezegd van oké... Okay, als het dan de muziektent weg moet... Het kan niet anders. Maar We krijgen uiteindelijk wel een mooie kruising... waardoor we een uh, goede, goed plein overhouden... waar evenementen georganiseerd kunnen worden... en we niet uh, continu busroutes moeten omleggen... en allerlei, uh, allerlei verkeersmaatregelen moeten treffen. Als dat dan inderdaad de concessie is... van de, de muziektent verplaatsen... nou oké, okay, uh, dat, dat moet dan maar... In, uh, in, in beide plannen gaat de muziektent weg. Nou ja, tot wat grote verbazing is nu, uh, is, is nu uh, de rotonde blijft zoals hij is. Uh, de muziektent uh, verdwijnt. Uh, en, en dus verbetert er niets voor de, voor de evenementen die maar, uh, daar worden. Er, er is nog niet gekozen, toch? Nee, oké. Okay. Er is een voorkeur uitgesproken en dat is toch goed. Dat is weer, dat is ja gezegd een beetje vreemd. Omdat. Uh, die voorkeur is natuurlijk alleen maar gebaseerd op geld. Niet op, uh, op, op, op voorkeuren, op, op, uh, ja, wel, wel een voorkeur om geld, maar niet om... Uh, om geldvoorkeur. Om, uh, om geldvoorkeur, maar niet om, om reden dat je denkt van... Uh, gaan we verkeerstechnisch kijken? Gaan we kijken hoe de routes lopen? Is het handig? Is het LDC makkelijker bereikbaar? Als je mm -hmm. toch de twee, twee, twee uh, routes uh, in twee richtingen gedeelt. Ja, aan, de, aan de hand van, dat, van die plannen, want ik heb het hier een beetje uitgesplitst... hebben jullie, en dat ben jij en Peter Tromp... een brief geschreven naar ongeveer iedereen die, die daarmee te maken heeft. De raadsleden, de bewoners, de ondernemers, college enzovoort. En daarin hebben jullie twee grafieken gemaakt... waarin het een tegen het ander wordt gezet. En dan haal ik er even eentje uit. Het gaat over evenementen, geen rotonde, dus kruising... De mogelijkheid om onbezorgde evenementen te organiseren is veel groter als deze. Met rotonde. Voor 90% van de evenementen moeten verkeersmaatregelen worden getroffen. Buslijnen omgelegd, noodhaltes aan, uh, worden gelegd, vergunningen aangevraagd. Waar is dan de logica om dat niet te doen? Ja, nou, dat zal blijken in de commissie. Hierdoor komt in de commissie. Uh, het college zal natuurlijk ook een nadere uitleg over moeten gaan geven. Uh, wij wachten af. We hebben, uh, wat, wat jij nu opnoemt, heb ik zoveel mogelijk rondgestuurd. Om niet naar iedereen. Het is langzaam uitgerold. Uh, uiteindelijk moet, hier, uh, moet, moet het college daar ook een, een besluit over kunnen nemen. Of een standpunt in gaan nemen. En, en misschien inzien dat, uh, dat het toch niet zo handig, handig is om, uh, om een rondkondig te houden. Kijk, en als het uiteindelijk uh, wel zo is, nou, dan is het zo. Ja, ja dan is het zo. Maar, uh, ja. je haalt... Uh, ook een beetje de, de, uh, de, de geldvariant, want het ja. een blijft onder een miljoen en het andere wordt 1,2 miljoen. Uh, maar in die 1,2 miljoen is wel de renovatie van de Halemstraat in opgenomen. Ja. Dat zou dat nog een voordeel ja. zijn? Ja, daarom. En ik denk dat het heeft veel meer voordelen. Want de Halemstraat is een, een, een doorvoerroute in Zandvoort. Uh, inmiddels zijn alle, alle hoofdwegen in Zandvoort geasfalteerd. Waarom? Omdat dat intensief gebruikt wordt. En, uh, en je hebt dan ook minder schade aan huizen en overlast die geluid hebt. Nou, dat is, uh, dat is, dat is in de Halende Straat nog steeds, uh, nog steeds aan de orde. Uh, je hebt daar overlast van geluid, je hebt daar schade aan huizen door groot grote verkeer omdat het straatwerk niet vlak is. Nou, dat zijn zo, Dat is al gewoon uh, dezelfde, dus ik weet hoe dat werkt. Mm -hmm. Uh, als, daar, als daar een busroute doorheen moet lopen, dan zegt Connection. Dat willen we wel, want die waren daar nou helemaal niet tegen. Maar dan willen we wel dat de straat geasfalteerd wordt. Nou, tegenwoordig gaat Connection met elektrische bus ook door rijden. Dus ik bedoel, die overlast van die, van, die, van die route van lijn 80, die dan door de straat rijdt, die, uh, die is heel laag. Want ja, dat uh, er wordt ook aangehaald, uh, en dat is uh, ongeveer bijna een komisch nummer aan het worden... ...de rotonde met, met de bus. Als hij daar om moet keren naar, uh, naar de bushalte toe en de prinsessenweg... Ja. ...dan uh, staat hij nog wel eens stil, want er wordt getoeterd en gedaan. Ja. Uh, ik, is dat niet een mooi argument? Nou ja, goed, dat, is, dat, is, dat zit er ook een beetje in verweven. Door, door, door, je gaat over verkeersveiligheid en uh, verkeerstechniek technisch uh, praten. <tiek> Excuses. Maar dan heb je het uh, over dat die, dat, die, dat die bus vier tot zes keer per uur uh, daar rond moet gaan over, dat, over die rotonde. Nou, als je is dus af en toe net een slapstick als je daar gaat zitten kijken. Nou, dan noem je het ook een komische ontwikkeling. Ja, daarom. Dat uh, hm. heb je niet als je, als je dat... Dat, dat, is, dat is over. Als, als je de als bus hm. gewoon rechtdoor... dan is dat naar beneden komt. Een als je dorp dat in, in, uh, er voorbij gaat. Een, een, een, een heel belangrijk uh, ding wat jullie ophalen... Uh, zijn noodvoertuigen en calamiteiten. Nou, uit eigen ervaring weet ik dat als het dorp afgesloten is... dat het best wel vaak voorkomt dat ambulances er een voor het hek staan... met uh, met sirenes. Uh, omdat het op de, Kijk, in principe is zo'n afsluiting wordt doorgegeven. En dat wordt vaak ook goed doorgegeven... Alleen ja, die communicatie is niet altijd helemaal juist. Dat, dat gaat er fout. Bussen, hetzelfde. In de ene staat er een bus op de weg, weet je wel. Die moet er achteruit. Er, mm -hmm. omdat, omdat die chauffeur even niet opgelet heeft. Uh, ja. Met brandtunnel hebben we het gelukkig nog niet meegemaakt. Maar hetzelfde kan ook zo zijn, weet je wel. Uh, als je met een evenement eventjes een uurtje of twee uurtjes eerder afsluit, om wat voor reden dan ook. En er is ergens een calamiteit en... en is, ja, dan heb je ook alweer problemen. Ja, zo zijn er ook dus allerlei uh, dingetjes op te noemen. Als je de verkeersstroom laat soepelen, laat lopen. Uh, Grote krocht, twee richtingen. Dan kun je veel makkelijker het dorp in en weer uit. Het LDC is makkelijker bereikbaar. Er ook een bijkomend iets. Want dat, is nu, dat moet nu allemaal uh, over de Koninginnenweg het dorp uit. Of richting de parkeergarage, als je in het centrum zit. Mm -hmm. Ja, zelfs hele grote vrachtwagens moeten de koningin weg. Die is inmiddels ook een klinkerweg. weg. Die is inmiddels helemaal stuk gereden. Ja. Dus dat gaat allemaal terug. Want dat gaat dan, als er grote vrachtwagen door het pronkelijk in inkomt... of wat voor ook... die kan dan via de krochten eruit. uit. Nu is die... Uh... Het plan Raadhuisplein. Uh, er is nu een, een werkgroep die gaat uh, praten over uh, de herinrichting van het centrum, uh, het, het verfraaien van het centrum. Uh, wordt dit plan ook opgenomen in die groep? Ik weet het niet. Nou, dat is jammer. <laughs> ja, nee, omdat men. Omdat uh, ja, om, om, ben... de heer Tromp zit ook in die, uh, in die werkgroep. En het zou dus een mooi uh, kruisverband zijn om... Uh, uh, in jullie plan gaat uh, de grote krocht de verkeer worden. Uh, daarbij moet je je dan voorstellen dat die weg verbreed moet worden... en dan ook zal verfraaien om het zo maar te noemen. Aansluitend op het Raadhuisplein. Fijt, ik heb het initiatief genomen en het plan uitgewerkt en ingediend. Als een voorstel. Mm -hmm. ja, ik, heb, ik heb nooit gezegd dat het dat moet worden. Nee, nee. Maar... nee, nee. Maar kijken naar en, en gaan er serieus mee om. Nou, en dat is, is, is als je nou kijkt dat we er vijf jaar verder zijn. Uh, heel veel uren uh, erin gestoken in overleggen. Ja. Uh, en dan vervolgens uh, tot de conclusie komen. Ah ja, eigenlijk laten we zoals het is. En uh, <laughs> uh, we doen er een pasje over. En dan ga je er vijf ton uit en het is het ja, oké. Okay. Nou goed. Er staat dan de conclusie na vijf jaar en dan weten we wel wat over hebben, toch? Elkaar. Ja, alleen de, de, het wordt plat. En er komen nee, wat, wat, wat, wat stenen in om te laten zien wat uh, de rotonde is. Denk je dat er, ja. dat er nog wat gaat gebeuren uh, dit jaar? Nou, het plan was, uh, toen uh, jouw beeldse wethouder was, was het een idee om in dit jaar, meen ik, nee, vorig jaar, vorig jaar winter te starten. Nou. Er, wordt, er, wordt, er wordt wat gesouffleerd, hoor ik, op de achtergrond. Ik, ik denk dat het niet eerder wordt als 2023 dat er wat gebeurt. Dus dan, dan duwen we het weer over de verkiezingen heen? Ja, tuurlijk. Nou ja, dat zal ook waarschijnlijk wel gebeuren. Misschien niet. Ik hoop dat eind volgend jaar toch wel... Dus, ik wel een beetje het idee... Eind, eind, eind, eind dit jaar om wel wat te gaan doen. Ja, ik heb uh, voor... begrepen uh, uit de stukken dat... Uh, er wordt nog een korte uh, participatieronde gehouden onder de bewoners. En daar moet dan, mm. daarna moet het naar de commissie. Ja, maar die participatieronde is, is al, al gedaan. Hè. Er is mm -hmm. al een, uh, een avond georganiseerd geweest. En daar, het is al gebleken uh, dat de voorkeur van die. behoud van die rotonde. Uh, niemand de voorkeur had. Dus, ja. Nou, dan gaan we dan zien wat, er, uh, wat de Zandvoortse en... commissie daarvan uh, vindt. Kijk. kijk uh, een, een evenementenplein met allemaal bomen in het midden en een grotonde en, en, en allerlei obstakels, dat is geen evenementenplein dus. Nee, dat is waar. Als, als je dat niet achterhoofd houdt en dan denk je, van, hoe ga je dat, wat ga je ermee doen? Mm -hmm. Hoe ga je dat plein opknappen? Nou, dan uh, moet je zorgen dat je een groot vlak overhoudt wanneer je vrij bent uh, om dingen te organiseren. Oké, okay, nou dan uh, gaan wij zien hoe dit allemaal uitpakt. Hey, dank voor uh, je uitleg. En ik ben, ik ben wel benieuwd, uh, en daar gaan we het dan binnenkort maar eens een keer over hebben. Wat de reacties zijn uh, van de mensen aan wie jullie die brief allemaal uh, gestuurd hebben. Ja, ik graag nog een keer over. Ja. Uh, ja, is goed. Dan kan je ook gezellig bij ons langskomen, Leo. Dat gaat, dat ook goed. Oké. Okay. Leo, bedankt. Tot, en uh, gauw tot ziens. Ja, oké, okay, bedankt. Dankjewel. Fijn. Fijne dag, verder. Doei. Het laatste stukje uh, van deze Goedemorgen, Goedemiddag uh, Zandvoort... besteden wij aan een hele korte agenda. Want wij hadden natuurlijk met z'n allen weer uh, gehoopt op een uh, keurig weekend... Uh, wat in de volksmond het circuitrun weekend is. Helaas gaat dat niet door, maar de champion heeft besloten... om dit geheel virtueel te gaan doen. Dus uh, u kunt virtueel meedoen aan de 30 van Zandvoort... met extra loopafstanden, de circuitrun... en de omloop van Zandvoort op de fiets... En als je daaraan wil meedoen of je wil daar informatie over hebben... kijk dan op streep. virtuele zandvoort Altijd leuk om even te kijken. En misschien vind je wat, wat lopen, fietsen of hardlopen. Je kan alles meedoen. Er zijn beperkte activiteiten bij Pluspunt. Kijk daarvoor op de website, want er zijn diverse telefoonnummers... die voor diverse activiteiten te gebruiken zijn. Als er nog vervoer nodig is dan kan dat ook uh, via Pluspunt vervoer naar uh, de priklocaties voor uh, de corona. Bel Pluspunt en u zult uh, verder geholpen worden. Aanstaande dinsdag en woensdag zijn er weer commissievergaderingen. En die uh, beginnen om acht uur. En die zijn te volgen op uh, de gemeentewebsite. Klik op bestuur. Daarna klikt u op gemeenteraad en overzicht. En dan kunt u uh, meekijken en meeluisteren. En een aantal uh, belangrijke onderwerpen zijn toch wel uh, plan van aanpak, parkeren... Het vaststellen van het voorlopig onderwerp Zuidboulevard en de reacties op het corona-fonds. Dan zijn wij er weer doorheen. De techniek is gedaan door Cordraier. De muziek is ook gedaan door Cordraier en die geeft als tip dat als je deze uitzending wil luisteren. Uh, en uh, de, ge de geknipte interviews wil uh, zien, dat dat vanaf morgen kan... want hij het hartstikke druk. Hij moet vanmiddag nog andere dingetjes gaan knippen. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens u een prettig weekend. Blijf gezond en ga erop uit. Het is mooi weer. Tot ziens.